Dit is Radio 1. Door eenmanszaken. We beginnen het bulletin van vijf uur. Mogelijk meer vrouwen overleden door anticonceptiepillen. Gevonden lichaam, hoe diep is van vermiste vrouw. En organisator, miljonair, ver failliet. Excuses, er ging even technisch iets niet helemaal goed. Bij het bijwerkingencentrum LAREP zijn 13 meldingen binnengekomen over vrouwen die mogelijk zijn overleden door het gebruik van andere anticonceptiepillen dan Diane 35. Eerder meldde het centrum al dat er mogelijk 11 vrouwen zijn overleden die Diane 35 gebruikten. Sterfgevallen van de nieuwe meldingen deden zich voor tussen 1996 en eind vorig jaar. In twaalf gevallen ging het om trombose of embolie en in één geval is de doodsoorzaak niet duidelijk. In onderzoek naar vleesfraude is het kantoor van de bedrijf in Breda doorzocht. Volgens justitie wordt het bedrijf Windmeijer Meat Trading verdacht van valzetting geschriften. En daarnaast wordt ook het bedrijf Draaptrading uit Cyprus verdacht van fraude. De bedrijven zouden niet voldoen aan de traceringsverplichting voor vlees. Volgens betrokkenen is Jan F. de drijvende kracht achter beide bedrijven. Jan F. werd vorig jaar januari door de rechtbank in Breda al veroordeeld voor fraude met paardenvlees. Een van de lichamen die de politie heeft gevonden in het Hoendiep... blijkt de vermiste 68-jarige vrouw te zijn uit Aduward. Tweede lichaam is nog niet geïdentificeerd, maar is vermoedelijk haar 70-jarige man. Stoffelijk overschot van de vrouw werd vanochtend gevonden in het water... in de buurt van de boot van het echtpaar. Later op de dag werd 200 meter verderop een tweede lichaam gevonden. Het echtpaar is sinds gisteren vermist... en ze hadden een afspraak met een mogelijke koper van hun boot. Die is teruggevonden. De politie heeft op de boot bloedsporen gevonden. Justitie heeft vier gezinsleden uit Tilburg opgepakt... voor fraude met kinderopvangtoeslag en het oplichten van banken. De bende dwong Oost-Europese vrouwen om valse geboorteaangifte te doen... in onder andere Den Bosch, Tilburg en Breda. De verdachten streken daarna de kinderopvangtoeslag op. Vermoedelijk hebben ze op die manier tenminste 200.000 euro geïncasseerd. Met het oplichten van banken verdiende de verdachten ruim 1,4 miljoen euro. Het functioneel pakket. Dat deden ze door een eenmanszaken op te richten... Die eenmanszaken die storten geld bij een bank. Uh, dat gebeurde in wat ze ook wel sealbags noemen. En uh, verdachten hebben waarschijnlijk een truc gebruikt... waarbij de sealbags uh, vaak minder geld bevatten dan werd opgegeven. Zes Oost-Europese vrouwen die waarschijnlijk hebben meegewerkt aan de fraude... zijn op de internationale opsporingslijst gezet. De Italiaanse politie heeft de Calabrische maffia een zware slag toegebracht. Vanochtend werden twintig leden van het Nandrangheta-syndicaat opgepakt. Dan werd beslag gelegd op goederen en vastgoed ter waarde van 450 miljoen euro. De Italiaanse politie verzegelde twaalf bedrijven en 17 toeristische accommodaties. De asielzoeker die twee jaar geleden in Baflo zijn vriendin en een motoragent doodde... is voordeeld tot 28 jaar cel. Volgens de rechter is moord door de 25-jarige uitgeprocedeerde asielzoeker uit Benin bewezen. Het Openbaar Ministerie eiste drie weken geleden een levenslange gevangenisstraf tegen de man. Maar daar gaat de rechter niet in mee. Alles afwegende vindt, dat, vindt de rechtbank in dit geval dat een te zware straf. En meent dat gelet op de ernst van de feiten, want het gaat natuurlijk om hele ernstige feiten. Wel een langdurige gevangenisstraf op zijn plaats is, maar wel een tijdelijke gevangenisstraf voor de duur van 28 jaar. De man sloeg in april 2011 zijn 29-jarige vriendin met een brandblusser dood in een woning. En daarna schoot hij de motoragent met dienst, dienstpistool dood. Het bedrijf dat ieder jaar de Miljonair Fair organiseerde is failliet. De rechtbank heeft het faillissement van de drie BV's van de Geiraad Media Groep uitgesproken. Het bedrijf meldt op zijn website dat er te weinig geld in kas was. Volgens GMG kwam dat door de economische crisis en internationale tegenvallers. Het bedrijf heeft 30 mensen in dienst. En GMG geeft ook de tijdschriften Luxury, JFK en Jackie uit. En wat het faillissement voor die bladen betekent is nog onduidelijk. Het weer dan vanavond en vannacht sluierbewolking. Morgen meer bewolking, maar ook wel wat zon nog. Het is 14 graden, nog wel zacht. Donderdag valt er lokaal misschien al wat neerslag. Vanaf vrijdag wordt de kans op regen echt groter. ANWB Verkeersinformatie met in totaal 100 kilometer. Vier is het een vrij normale dinsdagavond spits. De meeste vertraging heeft verkeer in het midden van het land en in de regio Rotterdam. Daardoor de files, wat trekken er normaal op de A15 van Gorkum richting Nijmegen. Dus dat is de dam en meteren 7 kilometer. Op de A27 in de richting Utrecht is een vrachtwagen stilgevallen bij Nieuwendijk. Die blokkeert uit de rechter rijstok en inmiddels staat er 5 kilometer file. Een probleem bij de spoorwegen, want het is een Alkmaar en uit geestrijden rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Stel, je bent scholengemeenschap De Zevensprong. Elke dag rennen er duizenden kinderen door je gangen. Je ruikt naar gevulde koek. En je doet je best om de omliggende wijk opgeruimd te houden. Dan ben jij, beste scholengemeenschap, een supporter van Schoon. En dan wil je vooruitkomen. Want hoe meer supporters zich bekendmaken... hoe meer mensen zien dat opruimer normaal is. Dat maakt Nederland schoner. Dus ben jij ook een supporter van Schoon? Meld je dan op supportervanschoon.nl. Stel, u bent manager bij een multinational... en opent een nieuwe vestiging in Quebec.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 Lucella Carasso. Zes over vijf, goedemiddag. De politie in Groningen is druk bezig met het onderzoek naar het echtpaar... dat gisteren als vermist werd opgegeven. We zijn de hele dag doorgegaan met, met onderzoek in het water, op het water. En een, een, een boot met sonarapparatuur heeft een, een, een, een sonar hit gegeven, zoals ze dat zeggen... en een, een tweede lichaam aangetroffen. Wat is de politie? Komend half uur de burgemeester van de gemeente... waar zich dit afspeelt. Eerst het debat over de crisis in de Tweede Kamer. Geen crisis in de Tweede Kamer? Nou ja, misschien ook wel meneer Pechtold van D66. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een debat over de crisis. Gaat het leiden tot een crisis in de Tweede Kamer? Nou, dat hoeft niet. Als iedereen het hoofd een beetje koel cool houdt... en vasthoudt aan de plannen die al gemaakt zijn en bereid is... om daar ook nog iets meer ambitie in te gooien, wie weet komen we dan ergens. Ja, want als het kabinet aan FNV bijvoorbeeld toegeeft... krijgen ze dan problemen met u? Ja, zo algemeen kunt u dat niet stellen. Maar de FNV heeft wel een aantal wat nu lijkt blokkades opgeworpen... voor de belangrijke hervorming in de arbeidsmarkt. Uh, als daar niets van doorgaat, ja, dan uh, dat, dat is dat niet alleen een gat uh, in het kabinetsbeleid... Die, die, die meer dan een miljard aan problemen geeft. Maar dat is ook niet uh, in lijn met de wensen van D66. Ja, want u wordt eigenlijk als partij uh, automatisch geschaard in het politieke midden. Van, nou ja, Die zullen wel bij het, bij het kruisje tekenen. Maar daar, ver daar vergist men zich dan in. Volledig, ja. Nee, D66 uh, is zich zeer bewust van uh, de slechte situatie. De cijfers die we vorige week allemaal hebben gekregen... over de werkloosheid, die zijn natuurlijk dramatisch. En dat zijn cijfers die hier in Den Haag ook echt naklinken, nagalmen. Want we weten dat gewoon bij ieder cijfer... daar ook weer een, een gezin, een, een, een mens achter zit. We hebben zojuist ook bij de regeling nog eens over de jeugdwerkloosheid... waarvan we gezegd hebben dat moet dat vanavond ook nogmaals besproken worden. 15 procent. Dus er moet wat gebeuren. Maar daarvoor hebben we in de eerste plaats een kabinet nodig. Ja, en en als u zegt, er moet misschien een, een, een, een schepje bovenop. Wat bedoelt u daar dan mee? Dat het niet voldoende is wat ze nu doen? Nou, ik heb me... Erg uh, geërgerd aan uh, de, de, wat men met een vrijdag in het kabinet deed. Uh, natuurlijk, als Centraal Planbureau cijfers tegenvallen en laten zien dat we nog meer uitgeven dan er binnenkomt, dan al verwacht was. Dan uh, aan de ene kant kan je loven dat men dan geleid met plannen komt, maar men heeft de plannen zo dichtgetimmerd en eigenlijk iedereen een schop tegen de schenen gegeven, dat de sfeer er niet beter op is geworden. Want hoe hebben ze u dan een schop tegen de Schenen gegeven? Nou, de, de FNV door te zeggen ook nog een nullijn bij de zorg. Uh, en anders gaan daar ontslagen vallen. Want dat is de impliciete. Uh, uh, ja, reactie wanneer je het één niet doet. Uh, het CDA had al gezegd: pas nou op met de lasten. Dat vind ik ook, maar daar had het CDA een punt van gemaakt. En dan zit er zitten vervolgens voor 1,7 extra belastingen op werken en op ondernemen. En voor d 60 was het natuurlijk onverteerbaar... dat er ook nog eens een bezuiniging op, op, uh, op het onderwijs overheen ging. Ja, en, en wat wilt u, uh, ja, want u kunt nu wel gaan onderhandelen... want ze hebben u natuurlijk ook nodig voor de Eerste Kamer uiteindelijk. Tenminste, zal een van de partijen zijn waar ze proberen mee zaken te doen. Welke ruil wil u wat dat betreft maken? Nou, ik vind het heel belangrijk dat sociale partners aan tafel zijn gaan zitten. Ik moet zeggen dat ik, dat ik echt uh, respecteer dat de FNV... Uh, dit, uh, dit, dit, dit gebeuren van vrijdag maar even achter zich heeft laten liggen... En, en toch bereid is nu met de werkgevers te praten. Het kabinet zal goed moeten meeluisteren wat eruit komt. Voor d 60 is het belangrijk dat die hervormingen op arbeid... de WW duurt ontslagrecht, dat die er goed uitkomen... want dat schept uiteindelijk weer gelegenheid. En goed uitkomen is zoals ze dat nu hebben bedacht? Ja, ja, ik zeg... Ik zou het toch heel raar vinden dat een kabinet... wat nog geen vier maanden geleden iets bedacht heeft... waarvan de inkt nauwelijks droog is... nu alweer zou gaan, uh, gaan jojoen met, met dat soort zaken. Dus maar u dat... wilt wel dat ze dat bij onderwijs doen, bijvoorbeeld? Nee, onderwijs heeft men nu erg stroop bezuinigd. Nee, maar ik bedoel, u wilt wel dat ze dat uh, terugdraaien... terwijl ja. de inkt nog niet droog is? Ja, maar dat heb ik op de, de dag van het aantreden van het kabinet al gezegd. Dat ik het heel onverstandig vind... dat je in tijden van crisis niet in onderwijs investeert. Ja. He, gisteren zijn cijfers bekend geworden internationaal... waar onze universiteiten staan. Nou, dat is... Uh, allemaal niet in de top 50. Maar laten we eens aan de andere kant van het onderwijs kijken. VMBO, MBO, dat is 60, 70 procent van de jongeren... Uh, die dreigen nu allemaal de jeugdwerkloosheid in te gaan. Uh, investeringen daarin, daar wordt eigenlijk nooit naar gekeken. Daar wordt altijd over gedaan alsof dat op langere termijn wat oplost. Terwijl als je een MBO'er nu een jaar later, langer op school laat zitten... in zijn toekomst laat investeren, zit hij niet in de jeugdwerkloosheid... heeft hij geen geschonden toekomst toekomst. Uh, dus dat zijn de zaken waar D66 echt de komende tijd heel erg op gaat letten. En lopen ze de deur nou plat bij u op het moment? U zegt ja tegen de schenen geschopt vrijdag, maar in aanloop naar zo'n debat uh, wordt er veel gebeld vanuit het kabinet of vanuit de PvdA of VVD met u? Nou, ik, ik merk, en laat ik dat compliment dan ook geven... dat, dat sinds dat woonakkoord... wat natuurlijk, eh, dat was drie maanden met het CDA... en vervolgens drie dagen met D66-SGP en ChristenUnie... Nou, dat was geen, geen schoonheid qua proces. Eh, dat men nu wel de regie voert Minister Dijsselbloem is langs geweest. Minister-president eh, Rutte eh, houdt contact met iedereen. Dus ik moet zeggen, dat, dat, dat loopt goed. Maar het is allemaal korte termijn. Hè. Voor 1 april moet er iets uit die polder komen. Uit sociale partners. Voor 1 mei is de wens uitgevoerd gesproken om uh, om, om echt het, het, het pakket ook rond te hebben. En ik denk ook dat Nederland dat nou wel eens een keer wil hebben. We, we, we hobbelen van akkoordje naar akkoordje. En het ja, ver... Heeft Hans Wiegel dan toch niet een punt van... zorg dan nu voor een uitbreiding van de coalitie... dat je in beide Kamers een meerderheid hebt? Ja, dat is weer een heel andere insteek van deze discussie. Nou ja, maar dan hoef je niet de hele tijd... van akkoordje naar akkoordje te hobbelen. Ja, maar dat heeft het kabinet niet voor gekozen. Uh, ik denk dat nu ook we uh, niet naar de Haagse problemen... maar gewoon naar de problemen die in onze economie... Uh, naar boven komen moeten kijken... En gelukkig zijn er een aantal partijen in de oppositie die daar ook over willen praten. Maar ja, daar, dan, dat moet dan minder met uh, uh, he, van die dramatische zaken als wat Samson deed. Van een oranje akkoord en uh, we kunnen het toch niet maken dat er voor de inhuldiging niks is. Ik bedoel, da daar ja. laat niemand zich onder, uh, door onder druk zetten. Maar wat wel gaat helpen is dat men nu goed luistert van wat... Aan, aan werkgelegenheidsplannen kunnen we nou dadelijk met die sociale partners afspreken. De werkgevers zullen daar ook water in de wijn moeten doen. Die zullen echt moeten bijdragen. Uh, en vervolgens zal er in de Kamer gekeken moeten worden. Nou, een aantal mensen hebben al nee gezegd, zoals de PVV. Dan blijven er een aantal partijen over, maar die hebben wel wensen. Uh, die hebben we van u in ieder geval gehoord, meneer Pechtold van D66. Vanavond om half zeven begint het debat. We gaan het volgen. Dank, Dank u wel. voor dit moment. Graag gedaan. Goedemiddag. De ouders van de slachtoffers hadden gehoopt dat het niet zou gebeuren... maar Robert M. is toch in beroep gegaan tegen zijn straf, 18 jaar cel en tbs. Daarom worden de komende weken alle details van de Amsterdamse zedenzaak opnieuw opgerakeld. Bij het begin van dit hoger beroep vanochtend... richtte de voorzitter van het Hof zich eerst tot die ouders die in een aparte zaal meekijken. We zijn ons ervan bewust dat u er bent, ook al zien wij u niet. En wij beseffen dat het voor u niet eenvoudig is om opnieuw de rechtszaken mee te maken. Er zullen wellicht dingen gezegd worden die emoties veroorzaken... en als schokkend worden ervaren. En wij vragen uw begrip voor deze werkwijze. Verslaggever Mathijs van der Wiel. Mathijs, jij was erbij hè? vandaag. Hebben de ouders nu nog nieuwe dingen gehoord over Robert M.? Zo'n hoge beroep levert dan toch vaak wel wat nieuwe inzichten en nieuwe informatie op. Bijvoorbeeld het gegeven dat Robert M. heeft willen vluchten, uit Nederland, heeft willen wegvluchten op de avond dat uh, de beelden werden vertoond... bij opsporing verzocht. De avond uh, dat hij werd opgepakt. Hij heeft zichzelf op tv gezien, wist niet wat hij moest doen... waar hij heen moest, hoe hij aan een vals paspoort moest komen... en is toen toch maar thuisgebleven, op bed gaan liggen... viel bijna flauw van de zenuwen... en twee jaar later stond inderdaad de politie voor de deur. Hij heeft een aantal keren in de jaren dat hij kinderen misbruikte... ook gedacht dat hij betrapt was, gezien. En uh, toen verwachtte hij ook gearresteerd te worden. Hij vond het wonderbaarlijk dat het niet gebeurde. Hij heeft er een jaar lang rekening mee gehouden dat hij opgespoord zou worden. Het duurde toch langer dan hij had gedacht. Iets anders is dat de rechters lieten vallen... dat sommige ouders Robert M. inmiddels vergeven. Dat zal blijken uit de slachtofferverklaringen die ze hier gaan voorlezen. En M vertelde zelf over de zelfmoordneigingen die hij heeft gehad. Drie hongerstakingen in de gevangenis en een poging om zijn polsen door te snijden. Nou, zijn advocaat Tjalling van der Goot haastte zich om in de schorsing van de zitting... te vertellen dat hij nu niet pillen aan het sparen is of een touw aan het vlechten is. Hij zegt, um, ik word elke dag wakker met de gedachte van waarom ben ik er nog? Maar hij heeft er heel duidelijk bij gezegd dat hij op dit moment geen concrete doodswens heeft. En ook geen concrete actie onderneemt om aan een eventuele doodswens invulling te geven. En een van de redenen, Matthijs, dat hij in hoger beroep is gegaan... is omdat hij de rechtbank van destijds niet vertrouwde die de straf heeft uitgesproken in hem. Hij had het idee dat ze bevooroordeeld waren. Heeft hij wel vertrouwen in deze rechters? Merk je daar iets van? En vanochtend had hij dat nog wel, vanmiddag niet meer. Hij begon vol goede moed met een nieuwe houding en een nieuw voorkomen... een driedelig pak en vertelde enthousiast zijn verhaal. Hij probeerde het hof ervan te overtuigen... dat hij tegelijkertijd ook heel veel van de kinderen hield. Vergelijking die hij trok was met Lance Armstrong, dat verbaasde wel even. Hij zei ja, de strijd tegen kanker die was toch ook goed... ondanks het bedrog in de koers. En hij probeerde op soms emotionele manier om zijn worsteling uit te leggen. Dat hij niet anders kon dan over te gaan tot het misbruik dat het niet lukte om daartegen te vechten... maar dat hij wel tegelijk inzag dat hij de kinderen daarmee pijn deed... en dat hij wel van die kinderen hield. Maar goed, de rechters maakten het hem steeds moeilijker. Vroeger kritisch, stelden kritische vragen. Waarom heeft hij geen hulp ingeroepen? Waarom bleef hij dan toch bij een crash werken waar de verleiding zo groot is? Waarom ging hij steeds verder met dat misbruik? En waarom schepte hij daarover op, op chatfora, op, uh, op internet? Ja, en toen uiteindelijk escaleerde het. Hij verrief zijn stem, viel uit tegen de rechters... Verkondigden ze ervan dat ze dingen insinueren en dat ze niet objectief zijn... en de vragen te beantwoorden. Ja, het liep echt uit de hand. Zijn advocaat moest twee keer ingrijpen... en vroeg een uurtje geleden zelfs om de zitting voor vandaag... wat eerder te beëindigen wat ook gebeurd is. Dank voor jouw verslag, Matthijs van der Wiel krijgt de verkeersinformatie van John Sohoka. 130 kilometer file, twee opvallende files door vrachtwagens met pech. Op de A2 Den Bos naar eindhoven staat 8 kilometer... tussen Bokstel Noord en Best-West. En op de A27 Breda in de richting Utrecht... daar staat tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk 6 kilometer. Bij Nieuwendijk is de rechterreis ook dicht. En nog probleem bij de sporenwegen... want tussen Alkmaar en Uitgeest rijden door een aanrijding... geen Vertraging is meer dan een uur. Straks blikken we vooruit op Manchester United tegen Real Madrid. Nu de Jurid Mix. Sweet dreams. Sweet dreams are made of the Groningse dorp Adewaard. Gisteren verdween een ouder echtpaar daar vandaan nadat ze met iemand een afspraak hadden gemaakt om hun boot te verkopen. Vandaag werden twee lichamen gevonden. Jeroen de Jager is in Groningen. Jeroen, het was een uur geleden nog niet duidelijk of het tweede lichaam van de vermiste man is. Hè. De, de vrouw is wel de vermiste vrouw die is gevonden. We, weet je inmiddels ja. meer van dat tweede lichaam? Nee, daar zijn ze nog steeds bezig. Dat tweede lichaam ligt, de plek waar ik nu sta... die overigens weer een kilometer ongeveer van de plek vandaan is... waar de boot oorspronkelijk heeft gelegen. Uh, Stroomopwaarts gaan we dan. Dan sta ik bij de plek waar de vrouw is gevonden. En dan weer een paar honderd meter verderop... zijn ze nog heel druk bezig met het lichaam uh, van de man. Net nog gebeld met uh, de politie die daar nog bezig is. Daar kom je niet bij. Uh, maar daar wordt dus nog volop uh, onderzoek op die plek gedaan. Onduidelijk dus wie dat is. Het is nog niet bevestigd dat dat de man is, de bewoner... Van Adenwart. Uh, mogelijk is het zelfs uh, een derde. Zou ook nog kunnen. De, heel veel raadsels rond, rond uh, wat hier gebeurd is. Het voelt een beetje als een detective. Dat, dat krijg je als, je als je hier ter plekke bent. Bij al die plaatsen, delicten die er zijn geweest. Die plekken waar de politie uh, onderzoek heeft gedaan. Ja, veel vragen natuurlijk bij bewoners. Ik, ik neem aan ook bij de burgemeester. Is, is die daar ook al uh, geweest vandaag? Ja. Die is erbij betrokken in ieder geval. Natuurlijk, die, uh, die is in Aduard geweest. Hij is burgemeester van Zuid-Hoor. Er vallen geloof ik zeven of negen uh, plekken onder hier uh, bij Groningen. Uh, die is in dat dorp geweest. Die heeft, is in de straat geweest, ook waar uh, het echtpaar heeft gewoond. 78 en 70 jaar zijn zij. Uh, en hij werd, want het begon allemaal gisteravond. Toen gingen ze hier naar, uh, naar dat uh, Hoendiep. Uh, vervolgens is er vermissing opgegeven door de kinderen van het echtpaar. En vervolgens werd de burgemeester Bert Zwart gebeld. Ik ben vanochtend om een uur of zeven gebeld met de mededeling van dat er een echtpaar werd gemist vanuit Adiwart En dat signaal gaf, gaf met mij mee door. En toen? Opgestaan, ja. meteen aan de slag? Nou, gelukkig, ik stond al op. Maar dan ga je wel bij jezelf te raden van wat kan hier aan de hand zijn. Tegelijkertijd werd ook bekend dat er iets bij het Hoendien was gebeurd. Ja, dan denk je wel bij jezelf van jongens, wat gebeurt hier? Het signaal was toen, we hebben een boot gevonden. Plets. Daar lijkt zich een misdrijf te hebben afgespeeld? Nou, in ieder geval, daar is iets gebeurd. Wat weten we nog echt niet? Dat moet allemaal nog worden onderzocht. Het is 100 zeker dat de vrouw de bewoonster is. Van de man is dat dan niet uh, helemaal zeker. Maar het is in en in triest wat er is gebeurd vandaag. En Gaat u daar wel vanuit dat, van dat het ook de bewoner is? Ik zeg niet iets nee. wat ik niet zeker weet. Maar het wijst wel alle kanten op. Dan is even de vraag, wat is daar gebeurd? Is dit een familiedrama? Zou ook kunnen, of... Is hier een misdaad begaan? Ja, de politie is druk met het onderzoek bezig. En ik moet niet vooruitlopen op uh, feiten. Het wijst de kant op van een uh, misdrijf, maar zeker weten doen we dat niet. Want weet u meer dan ik? ik? Voor dit onderdeel, andere onderdelen misschien wel. Maar voor dit onderdeel, 100% nee. Nee, nee. Want uh, wat ik wel weet, en misschien weet u dat ook... dat. Uh er in de eerste instantie sprake was van een misdrijf, omdat er bloed in de boot zou zijn gevonden. En ook dat de vrouw, dat verklaren de bewoners ook daarbij het ondiep... Uh, letsel had. Bloederig letsel. Wat ik alleen van de politie hoor en weet is het feit van wat daar uh, is gebeurd en wat men daar heeft gevonden. Helaas. Voor de rest zijn we geen details bekend. Nee. Echt niet. Goed. Wat is uw rol nu als burgemeester? Want dit is een kleine gemeenschap. Adewart, we staan hier aan de rand van de gemeente. Dat is, heeft ook een reden, neem ik aan. Dat we hier en, en niet in het dorp staan. Dit is een uh, hele kleine gemeenschap. Uh, de mensen zijn goed bekend. Staan goed bekend in het dorp. 2500 inwoners. Ja, dit komt zo hard aan. Hier word je stil van, hier, dit keer eigenlijk geen plek geven. En toen heb ik gezegd van, ik wil in ieder geval even naar Aardewaard zelf toe. En voor de rest, ja, mijn rol is uh, luisteren en kijken. Maar u wil niet in het dorp geïnterviewd worden? Nee, ik ben net bij de woning geweest om even met de buurtagenten te praten die daar de hele dag hebben gestaan. Maar ik vond het uh, prudenter om op een andere plek u ja. te worden te staan. is uh, dus voor het eerst dat ik zoiets vreselijks meemaak. Dus ik zal zelf mijn plek nog wat uh, moeten zien te vinden. En dat ik overleg met de politie om te kijken van wat eventueel de vervolgstappen zijn. Nou, dat was uh, dus burgemeester Brecht van uh, van en hij nog over of hij ja, binnenkort een, een bewonersbijeenkomst moet beleggen. om iedereen te informeren over wat er nou uh, is gebeurd. en om de gevolgen te proeven. wat heeft dit voor effect op uh, dat kleine dorp Aduwart? Jeroen de Jager hoort u vanuit uh, de provincie Groningen. Het NLS Radio 1 Journal. Ja, sport, een mooie voetbalwedstrijd vanavond. Manchester United speelt thuis tegen Real Madrid. Het gaat dan om een plek in de kwartfinale van de Champions League. Betekent natuurlijk ook Robin van Persie tegen Cristiano Ronaldo. Trainer René Meulensteen is de rechterhand van manager Alex Ferguson... bij Manchester United. Hij werkte daar eerst met Ronaldo, nu met van Persie. En hij ziet wel overeenkomsten. Dat het allebei, allebei spelers van wereldklasse zijn. Ze zijn allebei enorme, enorme drang naar perfectie enorme drang naar uh, te winnen. Hè? Niet alleen wedstrijden, maar ook, ook prijzen te winnen. Uh, en dat, ja, dat komt heel erg overheen. En buiten dat zijn het allebei voetballers die op hun eigen manier een enorm verschil voor de ploeg kunnen maken. Ed van Stijn was tot afgelopen zomer scout voor Manchester United op de Nederlandse markt. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, verheugt u zich op dat duel tussen Van Persie en Ronaldo? Ja, dat is nou, ja, ik zie dat eigenlijk niet zo als een uh, duel tussen die twee, omdat ze niet op dezelfde... Nee, dat begrijp ik. Nee. Ja. nee, nee, maar goed. Hè, wel uh, ja. de twee blikvangers van de wedstrijd? Ja, klopt. Ja. En, en uh, vindt u, ziet u die, die vergelijking ook? Wereldklasse, perfectie, allebei? Oh ja, en vooral ook erkenning. Het uh, geldt met name voor uh, Van Persie natuurlijk ook dat hij nu pas eigenlijk de, de waardering krijgt... die hij eigenlijk al een tijdje verdient. Ja, u had, u had het al volgens mij eerder gezien, hè? Want u had hem wel eens gescout voor Manchester, begreep ja, ik. Alleen ik, toen wilden ze hem niet. Ja, ik ben ook wel eens met, uh, met mensen van Manchester naar uh, Van Persie... en kijk, toen speelde hij nog in tweede van Feyenoord. En toen zocht we uh, een linksbenige speler. En uh, goed, ik heb ze... En het punt in die tijd had Van Persie plus en zijn min. Het was hij nog lang niet zo uh, volwassen en zo evenwichtig als hij nu is... En het, het punt was dat er waren plussen en minnen. En uiteindelijk uh, kregen de minnen toen de voorkeur van de directie van, uh, van Manchester. Ja, en begreep u dat destijds? Uh, ja, dat begreep ik wel, ja. Want hij Want, moest echt rijpen. De ja, minnen, ja, de minnen dus moesten hij, eraf. Hij is nu ook 29, hè, nu die gegaan is. En toen was hij uh, 20. Dus dat, er, zijn, er zijn wel wat jaartjes en wat ervaring overheen gegaan. Ja, hij is uh, meer ervarig, ja. gerijpt. Uh, past hij ook goed bij Manchester United? Vindt u dat hij het zo goed doet daar? Ja, uh, Manchester United had een speler als hij eigenlijk heel erg hard nodig. En uh, dat blijkt ook wel, want uh, vanaf het moment dat hij eigenlijk binnengekomen is... Uh, is er ontzettend grote waardering voor wat hij binnenbrengt... en, en de rol die hij kan vervullen in het, uh, in het huidige Manchester. En wat is daarbij zijn grootste kracht wat u betreft? Uh, zijn grootste kracht is dat hij eigenlijk uh, sturing geeft aan het aanvalspel van uh, Manchester United... dat heel lang eigenlijk alleen maar dreef op de impulsen van de van de flankspelers. En uh, dat is nu duidelijk anders. Want Persie stuurt het, uh, het aanvalspellen aan... en is daarbij een geweldige partner voor, uh, voor Rooney. En uh, zo wordt dat vast een mooie wedstrijd... en dan kan hij uh, zwaaien onderweg naar de, naar de goal tegen Rona, naar Ronaldo. Ja, dat denk ik wel, ja. Goed. Nou, ja. veel plezier vanavond met ja, het kijken. Goed. Ed van Stijn, dank u wel. Ja, dank u wel. Goedenavond. Nou. Leuke laptop...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 Gewoon met je laptop, tablet en smartphone. Ontdek het op office365.nl Radio 1. Het NOS-journaal. Half zes, Mark Visser. Bij het bijwerkingscentrum Lareb zijn 13 meldingen binnengekomen... over vrouwen die mogelijk zijn overleden... door het gebruik van andere anticonceptiepillen dan de Diana 35... Hierin meldde het centrum al dat er waarschijnlijk elf vrouwen zijn overleden... die de Diane 35 gebruikten. De sterfgevallen van de nieuwe meldingen deden zich voor tussen 1996 en eind vorig jaar. De asielzoeker die twee jaar geleden in Bavlo zijn vriendin en een motoragent doodde is veroordeeld tot 28 jaar cel. Volgens de rechter is moord door de 25-jarige uitgeprocedeerde asielzoeker uit Benin bewezen. Het OM eiste drie weken geleden levenslang. En daar gaat de rechter niet in mee omdat levenslang volgens de rechter te zwaar is. Letland wil het 18e land worden met de euro als betaalmiddel. De procedure daarvoor is vandaag in Brussel in gang gezet. Letland wil graag per 1 januari toetreden tot de muntunie. De Europese Commissie gaat onderzoeken of Letland aan de toetredingscriteria uit het verdrag van Maastricht voldoet en of de staatsfinanciën op orde zijn. In een onderzoek naar vleesfraude is het kantoor van het bedrijf in Breda doorzocht. Volgens de justitie wordt het bedrijf Windmeyer Meat Trading... verdacht van valsheid in geschiften. En daarnaast wordt ook het bedrijf Draap Trading uit Cyprus verdacht van fraude. Het bedrijf dat ieder jaar de miljonair verorganiseerde is failliet. De rechtbank heeft het faillissement van de drie BV's... van de Geiraad Media Mediagroep uitgesproken. Het bedrijf meldt op zijn website dat er te weinig geld in kas was. Volgens GMG kwam dat door de economische crisis en internationale tegenvallers. De Vlaamse sportverslaggever Rick de Sadeleer is overleden. De Belg was bekend om zijn manier van verslaggeven... waarbij zijn deskundigheid gepaard ging met veel onderkoelde humor. Rick de Sadeleer was 89 jaar. En de Amerikaanse index Dow Jones heeft een recordniveau bereikt. De index opende bijna 100 punten hoger. Amerikaanse beleggers lijken positief te reageren... op steunprogramma's van centrale banken in landen met een grote economie. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weer. Willemijn Hubert. Het was vandaag op en top lente, met 18 graden op de thermometer in Brabant, 16 in Groningen en overal heel veel zon. Maar de zonnigste dag laten we bij deze achter ons, want vanaf morgen zit er weer bewolking in de verwachting en vanaf vrijdag is de kans op regen ook weer groter. Vannacht trekken er vanuit het zuiden wolkenvelden over en de temperatuur daalt naar 1 graad in het noordoosten en 5 in het zuidwesten. Morgen trekken de wolkenvelden richting het noordoosten weg en dan schijnt de rest van de dag de zon opnieuw geregeld. Het wordt met een zwak tot matige oost-zuidoostelijke wind nog steeds zachte lucht aangevoerd. En het kwikken stijgt dus weer flink. Het wordt zo'n 13 tot 16 graden en heel lokaal nog wat warmer. Donderdag is de zon al veel minder aanwezig, maar dan nog is het zacht voor de tijd van het jaar met maxima rond 12 graden. Daarna daalt de temperatuur flink en gaat het af en toe regenen. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is een vrij normale dinsdagavond spits met in totaal 147 kilometer file. De meeste vertraging heeft verkeer in het midden van het land en in de regio Rotterdam. paar opvallende files wat drukker dan normaal op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. 8 kilometer tussen Vught en Best-West. Op de A27 brede richting gorken. Daar staat 5 kilometer bij Nieuwendijk. Er stond een vrachtwagen stil, maar inmiddels zijn daar alle reistoken weer open. En ook nog vrij druk op de A50 van Arnhem naar Os. Daar rijdt het langzaam over. 9 kilometer tussen Renken en Knoop het e Eeuwijk. En nog problemen bij de spoorwegen, want tussen Alkmaar en Uitgeest... rijden door een aanrijding geen treinen, maar bussen. En de vertraging is meer dan een uur. Zij van die staat werkelijk dag en nacht voor hem klaar. Sinds zij er is, komt hij vaker buiten. Ze houdt met alles en iedereen rekening en cijfert zichzelf eigenlijk helemaal weg. Nooit meer tegenzin, altijd vrolijk. Ik vind haar echt heel bijzonder. De hele buurt trouwens. Nou, ja, dat zou af en toe in de goot zitten poepen. Maar, dat kan ook gebeuren. Steun KGF Geleidehonden met 3 euro. SMS PUP naar 4333. Zeg luisteraars, even over dat nationaal in de Nationale Tankpas. Dat is niet voor niets. Want met onze pas kunt u bij elk station in Nederland tanken... Dus nooit meer omrijden en volop besparen bij de onbemande tankstations. Vraag u pas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Dit was Tom de Ridder. Vijf minuten over half zes, het Radio 1 Journaal. In een enorme zaal in Peking zitten 3000 Chinezen de komende twee weken bij elkaar... Ze vormen het Volkscongres, praten over benoemingen, over wetsvoorstellen. De vraag is natuurlijk, hebben de Chinezen buiten die 3000 om daar nog invloed op? Dat bespreek ik met China-deskundige Garry van Pinksteren... verbonden aan Instituut Klingendaal en vroeger aan ons. Garry, goeiemiddag. Goedemiddag. Hebben die, die, die, de Chinezen... Uit China, buiten die 3000 enige invloed op de zaken die daar worden besproken? Nou, ze proberen het te hebben. Dus wat ze doen is eh, open brieven sturen. Vooral, in, vooral dus als dat volkscongres is. En zo was er bijvoorbeeld een open brief onlangs... waarbij honderd ouders van homoseksuele kinderen... Eh, vroegen om een wet, wetsvoorstel waardoor homoseksuelen zouden kunnen trouwen. En kijk, en dan is het niet zo dat dat dan wordt aangenomen... dat er echt naar geluisterd wordt. Maar het, zijn toch, het is wel het moment waarop er een zekere invloed kan zijn... Op op de, ja, op de agenda nog niet eens zozeer van dit volkscongres, maar dan weer van het volgende volkscongres. En er, ja, daar er komen open brieven over van alles en nog wat. Er is er ook een hele belangrijke geweest in het nieuws. Uh, uh, die ging over dat Chinese belangrijke intellectuelen vroegen om. En, uh, om nou eindelijk echt, echt eens het verdrag voor de mensenrechten ook te ratificeren. China heeft het wel getekend, maar daarna moet je het dan nog eigenlijk een keer tekenen. Dat heeft China nooit gedaan. Dus er is, men wil graag invloed hebben... en er is af en toe, dan sijpelt er een soort indirecte invloed ook wel door. Ja, en indirect, dat is dan dat er überhaupt bekend wordt gemaakt... dat zo'n brief daar ligt, van bijvoorbeeld die ouders van homoseksuelen in, in China... Nou, die dingen, dan komt zo'n brief, inderdaad, die komt ook wel via andere kanalen naar buiten. Dat maakt ze natuurlijk zoveel mogelijk bekend. Maar er zijn eigenlijk telkens kleine comité's die beginnen met het schrijven van wetten. Daar zitten ook vaak een beetje experts in van buiten dat volkscongres. En heel langzaam wordt er dan aan die wetten gebouwd. En die worden pas in stemming gebracht als er echt ook wel duidelijk is dat daar waarschijnlijk een meerderheid voor komt. Ja, maar voor het, het homohuwelijk dat... is dat nog niet zo, denk ja, ik, in China. voor het, het homohuwelijk is dat zeker nog niet zo. Maar het kan dus zijn dat dit soort dingen weer bijdragen aan dat er dan in commissies over gepraat wordt die dan ooit eens een keertje misschien wel tot zo'n wet gaan leiden. Ja, en spreken op zo'n congres, dat is niet aan de orde voor de mensen die graag influeneren. Nee, er zijn geen inspraak rondes voor de gewone Chinees. Dat zijn er niet. Er zijn ook de Chinezen die dat wel zouden willen, die daar aandacht zouden willen trekken... worden over het algemeen ook helemaal weggehouden van het congres. Worden opgepakt eh, als ze zich in de buurt van het Plein van de Hemelse Vrede bevinden... waar het congres is. Veiligheid is altijd heel streng, dus van echte directe inspraak... Is geen sprake. Maar het zijn ja, hele getrapte verkiezingen, waardoor uiteindelijk deze 3000 mensen dan uh, in ieder geval in naam het volk zouden moeten vertegenwoordigen. Ja, we zouden moeten, want, want daar twijfel je aan. Ze komen Niet wel zeker. uit heel China. Maar... Ze komen wel uit heel China. Ze hebben ook allemaal hele leuke klederdrachten uit allerlei uh, exotische delen van China. Dus het ziet, er, het ziet er mooi uit altijd. Er zijn tegenwoordig ook heel veel dure cocci-tasjes en dure schoenen en kleren. Het is een feestje eigenlijk voor die mensen ook een beetje. Uh, dus ze komen wel uit alle delen van China, maar de verwevenheid in China van de partij en de staat is bijzonder sterk. En die mensen die hier dus inkomen zijn... ook vaak mensen die dan zeker ook de steun hebben van de communistische partij. Eerst lokaal, dan regionaal. En die dan zo langzamerhand ook opklimmen binnen dit, dus, dit orgaan... wat in feite een staats- en geen partijorgaan is. Maar de partij is overal uiteindelijk toch wel de, de leidende partijen in de Baashoven. En volgen de mensen dit dan op de voet? Of denken die, nou, we horen over twee weken wel of er nog iets uit is gekomen in China... Er is een beperkte belangstelling voor. Je ziet wel dat er, uh, ja, dat er in, in bepaalde kranten, ook in bepaalde buitenlandse kranten... dan telkens wordt uh, korte berichten komen. Inderdaad, zoals wij dat ook zouden doen, een soort blijf live blogs eigenlijk over wat daar gezegd wordt. Want dat is wel deels openbaar. Dus uh, dan worden er uitspraken van verschillende van die congresleden aangehaald. Uh, maar of dat nou echt heel erg warm leeft onder de bevolking... dat uh, vraag ik me af. Want ja, wie er allemaal gekozen gaan worden... is toch ook al wel zo'n beetje duidelijk. En ja, mensen zijn toch in die echte, zeg maar, hoge politiek lang niet altijd zo geïnteresseerd. Garry, dankjewel. Garry van Pinkster over het uh, Volkscongres in China. Nu Michael Bublé met zijn single van de afgelopen maand... It's a Beautiful Day. Het NOS Radio 1 Journal. I don't know why you think that you could help me... when you couldn't get by by yourself. And I don't know who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 Said goodbye, my whole world shined. Hey, hey, hey, it's a beautiful day And I can't stop myself from smiling If I drink drinking, then I'm buying And I know there's no denying It's a beautiful day to send this up The music's playing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 It's beautiful day and I can't stop myself from smiling If I drink and then I'm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 dat is Michael Boublé. Ja, bijna iedereen Willem. De uitnodiging voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Alleen de puzzel over wie op 30 april welkom is in de Nieuwe Kerk in Amsterdam... is nog niet klaar. Zeker is dat er 500 mensen mogen komen uit het hele land... en dat ze voor in de kerk mogen zitten. Ik open de Verenigde Vergadering als bedoeld in artikel 52 van de Grondwet... De inhuldigingsceremonie over acht weken... zal niet veel verschillen van de inhuldiging in 1980. De leiding is op 30 april in handen van de voorzitter van de Eerste Kamer... Fred de Graaf. De plechtigheid van de inhuldiging is een zuiver staatsrechtelijke gebeurtenis... die volgens traditie in het gebouw van de Nieuwe Kerk plaatsvindt. In de Nieuwe Kerk is plek voor ongeveer 2000 mensen. In 1980 waren er nog 3000 gasten. Maar de beveiligingseisen zijn aangescherpt. Dus het wordt passen en meten... Voorzitter, de graaf is degene die de mensen uitnodigt. En uiteraard komen de leden van de Eerste en de Tweede Kamer. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk de regering uh, die aanwezig is. Uh, we hebben de uh, gasten van het, uh, het Koninklijk Paar. Uh, we hebben uh, ambassadeurs als het tegenwoordig is van uh, onze bevriende landen. Uh, en daarnaast natuurlijk dan uh, de 500 uh, burgers uit het land. En dan is de kerk vol. Veel van de gasten zien de inhuldiging via een beeldscherm. Ook al zitten ze in de kerk. Iedere kerk kenmerkt zich door, door veel zuilen. Uh, en dat betekent dus dat, uh, daar kunnen we niks aan doen... erg uh, betere en minder goede plaatsen zijn in de kerk. Uh, Wie zet u achter de pilaar? Kijk, in ieder geval niet achter de pilaar kunnen de leden van de staten generaal... want die worden geacht om een eten of een belofte af te leggen. En het is een beetje raar om dat te doen... terwijl je achter de pilaar staat en de koning niet kunt zien. Wij zweren op beloven... Alles te zullen doen. wat goede en getrouwe de generaal schuldig zijn te doen. Zo waarlijk helpen we ons. almachtig. Dus die moeten wel. middenvoor geplaceerd worden. En verder zullen we zo eerlijk en zo, uh, zo uh, evenredig mogelijk proberen te verdelen. Maar ja, dat echt mooiere en minder mooie plaatsen zijn... dat is inherent aan het gebouw. De staten-generaal zitten dus recht tegenover de koning. Maar ook voor de 500 gewone burgers... heeft de Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf... een speciale plek op het oog. En zoals het er nu uitziet... zullen we in ieder geval een, een behoorlijk aantal van die burgers... kunnen placeren uh, bij de entree uh, uh, waar het koningspaar binnenkomt. Dus de eerste die... Uh, koning Willem-Alexander en koning Maxima in beeld krijgen, in zicht, in zicht krijgen... zullen die burgers zijn. Als de nieuwe koning vanuit het paleis op de Dam de Nieuwe Kerk binnenloopt... dan komt hij dus als het ware door een haag van gewone burgers naar binnen. Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Verslag van Margreet Boer. En na zessen dan hoort u hoe Zeeland probeert te selecteren wie wel en wie niet. Verkeersinformatie, John Soka. Nou, het is toch een, uiteindelijk een drukkere spits geworden. Het is in totaal nog 190 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer in het midden van het land... en in de regio Rotterdam. Paulopverlande file is op de A1 richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amersfoort Noord. Daar is de linkerlijst ook dicht. Daar staat een vijf kilometer file. Het is wat drukker dan normaal op de A50. Vanuit arnhem naar Oost. Daar is het langzaam rijden en stilstaan. Over een lengte van 10 kilometer tussen Renkum en Knoopend e En probleem bij de spoorwegen. Want tussen Alkmaar en Uitgeest rijden... Geen treinen, maar bussen. En dat komt door een aanrijding. En de vertraging is meer dan een uur. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. En onze gast om de politieke actualiteit door te nemen is vandaag Frits Hoefnagel, oud VVD-wethouder uit Amsterdam en Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Over drie kwartier dan is er een debat over de aanpak van de crisis in de Tweede Kamer. Wordt het een belangrijk debat voor het kabinet, denkt u? Ik denk wel dat het een belangrijk debat wordt. Ik denk niet dat de crisis aan het eind van het debat is opgelost. Nee, nee want daar hebben ze wel een uh, stevige meerderheid voor nodig. Niet alleen in de Tweede, maar ook in de Eerste Kamer. Los van de vraag of je de crisis in één avond oplost. Nou ja, inderdaad, dat, dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Um, maar ja, dit kabinet heeft nou eenmaal uh, het, het probleem... dat ze in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. En uh, wat je dan ziet is dat in de Tweede Kamer wordt toch echt het politieke spel gespeeld. Daar is de Eerste Kamer ook eigenlijk helemaal niet voor. In het vorige kabinet hebben we wel gezien... dat die Eerste Kamer steeds politieker werd. Toen bijvoorbeeld doordat de PvdA veel meer politiek aan het bedrijven was... in de Eerste Kamer dan normaal gesproken. Maar ja, nu zit de PvdA in het kabinet... en zie je dat juist andere partijen dat weer doen. En dus probeert het kabinet toch... Um, ja, afspraken te maken. Uh, ook met partijen in de Tweede Kamer... die ze eigenlijk voor de Tweede Kamer niet nodig hebben uh, als meerderheid. Maar in de Eerste Kamer wel, ja. En ja, als je dan zoveel moet bezuinigen als dit kabinet wil... en er ook nog eens een keer 4 miljard extra wil uh, bezuinigen... nu die cijfers van het CPB uh, vorige week bekend zijn geworden... dan, uh, dan heb je een, een hele zware klus uh, te klaren. Ja, en, en misschien ook nog wel een hoge rekening. Uh, Dijsselbloem en Rutte die hebben wel laten doorschemeren... dat er wat geld is voor, voor de bonden, voor de... Oppositie. Ze hebben wel ingecalculeerd dat dit onderhandelingsspel geld gaat kosten? Dat denk ik wel. Want uh, ja, de oppositie uh, die denkt dat. die ruikt natuurlijk haar kansen. Die denkt van ja. Um, we zitten dan weliswaar niet in het kabinet en uh, we kunnen het dan niet echt bepalen uh, uh, vanuit de treffenzaal. Maar we kunnen natuurlijk wel proberen om zoveel mogelijk binnen te slepen. Ja, geef ze eens ongelijk dat ze dat proberen. Ja, verbaast het u dat, dat Rutte die afspraken en, en Samson niet tijdens de formatie uh, hebben gemaakt met z'n tweeën, met, met partijen? Dat kon je nou, natuurlijk om, zien aankomen. Om eerlijk te zijn, wel. Ik had eigenlijk verwacht dat er toch uh, en tijdens de formatie ook afspraken waren gemaakt met uh, partijen uit de oppositie. Um, om ervoor te zorgen dat de belangrijkste plannen in ieder geval in de Eerste Kamer er ja, wat soepeler doorheen zouden komen uh, dan nu. Uh, want ja, precies wat je zegt, het is natuurlijk. Uh, het was al duidelijk geen meerderheid in de, in de Eerste Kamer. Uh, tegelijkertijd was ook duidelijk dat die partijen die je dan nodig hebt in de in de Eerste Kamer. Dat die, die, hadden, die hadden zwaar verloren. Hè. Het CDA likt nog steeds uh, haar wonden. Is in de Eerste Kamer weliswaar een grote partij... maar in de Tweede Kamer nog niet. Dat zagen we ook weer bij dat dossier rondom het, uh, de, he, het, het wonen. Um, waar, waar minister Blok uh, ja, die, die, die vertelde aan één stuk door... Uh, wat nou toch eigenlijk de plannen waren van het kabinet. Um, hij leek ook maar niet te willen wijken... En op een gegeven moment uh, was het ravijn bijna daar. En toen stopte hij op het allerlaatste moment. En toen had hij binnen drie dagen een, een akkoord alsnog. Had hij een akkoord met D66, ChristenUnie en SGP. Uh, maar de verwachting was eigenlijk toch dat, dat, dat het kabinet de deal zou sluiten met het, met het CDA. CDA. Er wordt hier trouwens in Den Haag wel uh, beweerd dat er eigenlijk een deal lag tussen minister Blok en uh, de fractievoorzitter van het CDA, Elko Brinkman... die ook nog voorzitter in de van Bouwen ja. Nederland is in de Eerste Kamer. Um, maar dat die weer is teruggeroepen... Uh, door zijn fractievoorzitter in de uh, Tweede Kamer. Ja, En dat bewijst dus maar weer dat de politiek wordt echt gemaakt in die Tweede Kamer. Ja, en Ik sprak even na vijven met Alexander Pechtold. Die zei, ja, je krijgt nu allemaal akkoordjes, deelakkoordjes over wonen, over de WW, over dit, over dat. Hans Wiegel, die opperde vorige week dat ze er misschien wel beter nu een partner bij kunnen zoeken, een derde coalitiepartij. Rutte heeft al gezegd, dat wil ik niet. Bent u het met Rutte eens of met Wiegel? Nou, het klinkt heel logisch wat Hans Wiegel zegt. Van van, hè, als je er nou een derde partij bij hebt... dan heb je in ieder geval in de Eerste Kamer uh, misschien wel die meerderheid. Dat geldt tenminste als je het CDA erbij haalt. Um, want dan heb je de meerderheid in de Eerste Kamer. Alleen D66 of alleen GroenLinks uh, is dan alweer te weinig. Um, en ja, weet je, neem nou zo'n partij als GroenLinks. Die hebben vier zetels, die, die, die, die liggen nog volledig in, in uh, puin. En, en moet je een partij die dan vier zetels heeft in de Eerste Kamer... moet je die er dan bij halen en moet je die dan uh, evenveel invloed geven... Als, een partij, als de Partij van de Arbeid met 39 zetels of de VVD met 41 zetels. Dat is ook weer niet heel erg democratisch. Dus dan kom je uit bij het, het, het model van akkoordjes. We gaan van akkoordje naar akkoordje. Ja, in ieder geval. Zolang als dat de Eerste Kamer de huidige samenstelling heeft. En uh, nou ja, we weten allemaal, volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En pas het jaar erop zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Ja, krijgen. En krijgen we pas een daarna nieuwe eerste na, Kamer. Met de Eerste ja. Kamer. Ja. Dus ja, ja het kan nog wel even duren. Dus je zal die deelakkoordjes uh, nodig hebben. Uh, want anders wordt er helemaal niet uh, bestuurd. Ja, dan krijg je helemaal Italiaanse toestanden. En dat moeten we niet hebben. Nou, dat lijkt me niet heel verstandig. Nee. Goed, Frits Hoefnagel, bedankt voor vandaag. Oké. Okay. Dag. Dag. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue ocean under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dream.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 To an island where we'll meet You'll hear the music, feel the air I'll put a flower in your hair Though the breeze breezes through the trees So most so pretty, you're all I see Jason Marais en uh, Colby Calais. Lucky. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Jan van der Putten. Voor het parool een grote portretfoto van Sascha de Boer. Vanmiddag uh, maakte ze bekend dat ze in mei vertrekt bij het journaal. En ze staat in de krant verderop in het parool. Een interview met haar en ook een lijst met mogelijke opvolgers. Ja, met tot Tan zei je net. Uh, Petra <laughs> Grijzen wordt genoemd. Nou ja, ik weet niet meer precies, maar... Nou, ook omroep Brabant heeft zo'n lijst. Opvallend is wel dat Brabant alleen nieuwslezers tipt... die uit de provincie komen. Kan ook natuurlijk. Ja, in Vlaanderen is het overlijden van Rick de Sadeleer belangrijk nieuws, legendarisch voetbalcommentator en sportjournalist. Als België scoorde was de Sadeleer natuurlijk op zijn best. Hier de doorbraak van Jan Keulemans op het WK van 1982 tegen Hongarije. Ja, Jan, en voortgaan, ze kunnen niet volgen. Nog altijd... Ja! Door, de van het jaar. Rick de Sadeleer is allemaal nationaal erfgoed. Hij werd 89. Brieven van zeeheld Michiel de Ruiter verhuizen naar het Nationaal Archief. Het zijn kapiteinsbrieven met fraaie zegels erop uit de Gouden Eeuw. In de NRC staat dat de familie de stukken overdraagt. Ja, want de achter, achter, achter, achter, achter, achter, kleinzoon... zo staat het echt in de NRC van de Zeeheld... vertelt dat een oom de doos met stukken eigenlijk wilde weggooien. Toen zag hij brieven van de ruiter Johan de Wit, Maarten Tromp. Die hebben we maar niet weggedaan. Inwoners van Kaatsheuvel zijn het lawaai van Eftelinggangers zat. Ze laten zelf een geluidswal bouwen langs de N261, een drukke weg met veel Eftelingverkeer. Volgens Omroep Brabant ziet de gemeente geen reden om die wal aan te leggen, dus doen de bewoners maar zelf. Het wordt een vier meter hoge wal van aarde, wat die gaat kosten is nog niet bekend, maar de gemeente gaat betalen voor het onderhoud. Een Rotterdamse producent van medische producten heeft honderden mensen zover gekregen dat ze een poepdagboek gaan bijhouden. Het bedrijf wil zo alles te weten komen over darmklachten. Dat is voor veel mensen een groot probleem, vertelde het bedrijf bij RTV Rijnmond. Nou, wij uh, zijn uh, gisteren gestart met dit uh, Nationale Poepdagboek... en we hebben dus inderdaad uh, nou, tussen de 600 en de 900 mensen gevonden... die voor ons uh, gedurende twee weken hun, uh, alles op het gebied van hun spijsvertering gaan, uh, gaan bijhouden. En specifiek inderdaad ook hun poepgedrag. Interessant. Claudia Pechstein is woedend. De schaatster over alle dopingcontroles die ze moet ondergaan. Ze werd twee jaar geleden geschorst wegens doping. En sinds haar terugkeer is ze ruim honderd keer gecontroleerd. De laatste acht dagen wel vijf keer. Op haar website speelt ze haar gal tegen het wereld-antidopingagentschap WADA. Vijf keer in acht dagen, dat zie je nergens anders in de wereld. De Amerikaanse zanger Jewel Aikens is overleden. Akens werd in 1965 bekend met deze hit. Let me take you to birds and the bees and the flowers and the trees. And the hij maakte veel meer platen, maar hij had niet meer zo'n grote hit. In de Los Angeles Times vertelt zijn vrouw dat hij is overleden aan de gevolgen van een operatie. Jewel Akens was 79. Ja, nog een mooi bericht bij de BBC. Een Saoedische prins die is kwaad op zakenblad Forbes. Ze schatten zijn rijkdom te laag in. Uh, hij staat op nummer 26 met 20 miljard dollar. Maar hij zegt: klopt niet, ik heb 30 miljard dollar. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, Heerenveen, PSV. De hele beste bal. Heracles, NEC. Daar komt de aanloop, de stop van Pasveer. Niet goed ingeschoten. Willem 2, VVV. Willem Jans, die legt de bal klaar, komt het 3-0. Oh, de, o, op de En op kort voor 9, AZ, Adol. AZ, 2-0. Prachtige goal. NOS, langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Een wedstrijdje. Mooie goal jongens. Een wedstrijd. Groot is goed en meer is beter. Tijdelijk is er de Lexus RX 450h Executive Edition. Verantwoord hybride en zeer luxe. All-wheel drive met onder andere lederen bekleding en vol met navigatie. Voor 66.975 euro. Kijk voor de voorwaarden op Lexus.nl. Dit is Radio 1.